aanleiding is de kritiek op zijn functioneren tijdens de Facebook-rellen. Bats vindt dat er te weinig steun is voor zijn aanblijven onder de inwoners van Haren en in de gemeenteraad. Hij acht zich daarom niet in staat om nog leiding te geven aan de gemeente. In Haren is vanavond de raadsvergadering waarin over de rol van burgemeester Bats zou worden gesproken. De burgemeester zei nog voordat de eerste vraag door een gemeenteraadslid was gesteld dat hij zijn functie neerlegt. Vrijdag presenteerde de commissie Cohen een kritisch rapport over de rellen in Haren. Volgens de commissie is burgemeester Bats tekortgeschoten.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 Ewald Heinrich von Kleist, het laatste overlevende lid van de groep officieren... die in 1944 een moordaanslag op Adolf Hitler pleegde... is op de leeftijd van 90 jaar overleden. Von Kleist was benaderd door Klaus Schenk Graaf von Stauffenberg... om deel te nemen aan de aanslag. Maar Stauffenberg besloot zelf de sleutelrol in de mislukte aanslag op zich te nemen. Het weer. Vanavond verlaat de sneeuw Limburg. In de loop van de nacht kan er bij zee een sneeuw bij vallen. Met minimaal tussen min drie en lokaal min tien in het zuidoosten is het koud... Morgen overdag enkele sneeuwbuien, ook zon. Smiddags wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenavond, we zijn al even bezig aan Langs de lijnen. we beleven een enerverende Champions League avond. En dan druk ik me nog zwak uit. Barcelona, AC Milan, Ronald van der Geer. Niemand had het voor mogelijk gehouden, maar Barcelona staat na een uur spelen op een 3-0 voorsprong. Alle ellende van drie weken geleden in Milan is weggepoetst. En Barcelona is eigenlijk de laatste minuten niet meer in gevaar geweest. Kan zelfs een vierde goal maken als er een vrije trap wordt genomen vanaf de rechterkant. Eerste instantie niet Messi, tweede instantie bereikt die VIA niet. Dan wordt die bal maar half weggewerkt en kan Busquets bijna schieten. Moutardi en Robinho zijn er ingekomen bij Milan. Zij moeten in het laatste half uur het verschil gaan maken. Maar Barça heerst in eigen stadion en staat met 3-0 voor. En ook op het andere veld zijn de ontwikkelingen toch wel verrassend... als je kijkt naar de heenwedstrijd. Schalke Galatasaray, Bas Tegelen. Ja, want 1-2 nog altijd een voorsprong voor de Turken... die terecht is omdat ze beter hebben gevoetbald tot nu toe... Want er is wel een kentering aan de gang. Dat betekent dat Schalke beter wordt. Dat doet Galatasaray zichzelf totaal aan. Door met het hele elftal achteruit te lopen. Hoekschop voor de Duitsers wordt onschadelijk gemaakt door Eboué. Maar als je met zeven van je tien veldspelers echt op de rand van je eigen strafschopgebied blijft staan. Dan weet je één ding zeker. Dat er problemen gaan komen. En die komen. Want Schalke heeft balbezit op de helft van de tegenstander. En er gaan gegarandeerd kansen komen. Er was er al één zo even. Terwijl Poekie, de man van de kans, nu weer een schietkans krijgt vanaf een meter of 16. Nou ja, niet eens een meter of 12, 13. En in de handen schiet van de Moeslera die het dus drukker krijgt. Want een paar minuten geleden ook al de redding moest verrichten op een schot van deze Finse aanvallen Galatasaray doet dom. En Schalke profiteert nog niet. Barcelona AC Milan. Ja Ronald, dan heb je dus nu die fase waarin Barcelona het definitief kan beslissen. Maar een tegendoelpunt, dat klinkt heel raar hè, is nog altijd heel duur. Als er uh, nu gescoord wordt door uh, Milan, is Milan door. Zo simpel uh, is het, want dan is het 3-3. En dan telt die goal die Milan in Barcelona maakt uh, dubbel. Terwijl uh, Barcelona er alles aan doet om uh, nu die vierde te maken. Want dan maak je aan heel veel onzekerheid een eind. Het is inderdaad zo. Eén momentje van onoplettendheid, één momentje voor Milan. En die momentjes komen in elke wedstrijd. Uh, zou ervoor kunnen zorgen. Dat het weer helemaal anders wordt. En dat Barcelona misschien wel toch geforceerd op jacht moet naar een goal. Dat is natuurlijk precies waar Milan op gokt. is een bijtertje op het middenveld, erbij gekomen. Robinho, ja, een beetje een onberekenbare voetballer, is er ook bij gekomen. Wel iemand die een goal kan maken, maar ontzettend lang geblesseerd is geweest. Drie weken geleden bijvoorbeeld op de tribune nog moest toekijken Montolivo. Doet maar eens waar hij goed in is. Overtreding uh, gemaakt op uh, Iniesta. Op de middenlijn. En een uh, vrije trap voor uh, Barcelona volgt. Wie zijn er uit, overigens? Ambrosini en Niang. Ja, die Niang die zal deze wedstrijd niet willen terugkijken. Want hij was het die na een fout van Mascherano zo'n kans kreeg. Om uh, alleen richting Valdes de bal binnen te schieten. Maar uiteindelijk strandde zijn inzet dus op de paal. Het zou voor het eerst zijn dat een uh, club. Na een 2-0 uit medelaag uh, het allemaal in eigen huis rechtzet, Maar ja, Barcelona is uh, of speelt naar veel mensen zeggen voetbal van een andere planeet. Ja, dan, dan gelden ook de statistieken van deze planeet niet. En dus moeten we er niet vreemd van opkijken dat Barcelona wat dat betreft historie schrijft. Ook in dat opzicht vanavond in de Champions League. Er is al historie geschreven met een goal van Messi. Want de tweede die hij vanavond maakte is de honderdste Champions League goal van de Barcelona sinds de invoering van dit toernooi. Ja, daar is Barcelona ook de eerste in die die mijlpaal bereikt. Dan is Pedro er bijna vandoor aan de linkerkant. Maar maakt hij een over trading op abate en wordt hier teruggefloten door scheidsrechter Kassai. Kan Milan dan ook van vrije trap gaan nemen? Vlakbij het eigen strafschopgebied. In eerste instantie zit hij Abate trouwens helemaal mis. Is dat ook de man die volgens mij zijn eerste arm uitsteekt? En vervolgens maakt Pedro de overtreding. Vrij trap is inmiddels al genomen. Milan speelt rond. Ja, bij Milan, na die drie tegentreffers ontbreekt er ook wel een beetje het vertrouwen om tot aardig voetbal te komen. Natuurlijk, Boateng, El Sharabi en Niyang, die eruit is gegaan is en vervangen is door Robinho, kunnen aardig boekvoetbal. Voetballen. Maar wat dat betreft heeft Barcelona weer de geest. Barcelona heeft weer het gevoel. Misschien ook wel omdat het mes op de keel stond. wat het moet doen. Gaat weer tot het uiterste. En dat is iets wat je bij Barcelona lang niet hebt gezien. Die drive om werkelijk de bal te veroveren. binnen twee seconden na balverlies. Het leidde er onder meer toe. bijvoorbeeld in Milan. dat er zo'n dure nederlaag werd geleden. omdat het allemaal wat apathisch oogde. Maar nu Abate met een aardige voorzet namens Milan. Als hij een bal haalt, die kansloos uh, leek. Hij wordt weggestuurd aan de rechterkant. Maar die bal gaat in het zafzoomgebied aan alles en iedereen voorbij. Er was uh, niemand eigenlijk van Milan die rekende op uh, deze karaktertrek van uh, de rechtsachter van uh, Milan. En dus gaat de bal over de zijlijn. Barcelona heeft ingegooid. 66 minuten gespeeld. Barça 3, Milan 0. En Schalke heeft twee doelpunten nodig. Ik zou zeggen geen tijd te verliezen, Bas. Nee, nou dat heeft uh, Draxler uh, zich uh, wel is zijn oor geknoopt, want die uh, begint een half minuut geleden aan een heel aardig solootje. Deze pas 19-jarige speler van Schalke, een van de grootste talenten hier. En die uh, loopt er echt letterlijk drie voorbij met een paar hele simpele kapbewegingen. En schiet vervolgens vanaf een meter of veertien net naast. Dat had maar zo de gelijkmaker kunnen zijn. Dat is dus de derde. Ja, het zijn allemaal geen hele grote kansen, maar wel de derde serieuze mogelijkheid die Schalke krijgt in een tijdsbestek van zes, zeven minuten. En ja, dan is het echt erop wachten. En ik heb dat eerder gezegd, dat als de tegenstander maar achteruit blijft lopen... dan is het wachten dat er een keer een grote kans komt dat hij valt. En als je dan nog een half uur moet en Schalke heeft nog maar één goal nodig... dan moet ik het nog zien. Farfan weer weg vanaf de rechterkant. Eén man voorbij, de tweede niet, maar er komt steun. Ushida legt de bal breed, Draxler wacht lang. En dat had hij beter niet kunnen doen, want uh, zo raakt hij hem kwijt... omdat op de bal van de voeten tikt. En dan doet Galatasaray wat het namelijk graag wil, zoeken naar de ruimte om te counteren. Dit keer via Drokbaan. Maar die komt zo aan de zijkant uit dat hij hoopt de bal via zijn tegenstander over de zijlijn te spelen. Er was geen steun mee ook. Maar hij raakt de bal zelf het laatst. Zodat dat Schalke mag gaan ingooien. De bal weer op de helft van de Turken ligt. Ja, wat heet Turken. Er staan er vier in. Zeven niet Turken in dit elftal. Terwijl nu Favanna binnen draait. En dan kan Drax er vanaf tot schieten. Die schiet de lat. Ja, het is echt wachten op de problemen die dus gaan komen. Dan komt de volgende kans al als Poekie wordt weggestuurd. En ik denk dat de doelman torpedeert, maar dat mag. En dan moet Baston scoren en dan is het 2-2. De goal gaat door omdat het niet wordt gefloten. Terwijl ik denk dat Poekie iets te enthousiast botst met de doelman. Maar mag dat? En uh, nou ja, dat is dan de vraag. Of uh, Poekie die uh, in botsing komt met de doelman... Eigenlijk had moeten worden teruggefloten. Het feit is dat dat niet gebeurt. En als de bal dan twee schijven later aan de linkerkant voor de voeten komt van Bastos. Besluit hij dan maar om hem in het min of meer lege doel te schuiven. Want zo ongelooflijk veel stonden er daar niet meer. Scheidsrechter staat op grote afstand. Vindt het geen overtreding van Poekie. Benaderen is hij. Kan ik dat wel begrijpen overigens. En als de bal dan breed wordt gelegd. Bastos. Er staan nog twee verdedigers op de lijn. Maar het is allemaal niet zo moeilijk meer. Na 63 minuten 2-2. En indachtig mijn woorden van eerder deze avond dus niet zo verrassend dat die dan toch komt. Omdat Galatasaray het nogmaals zichzelf aandoet. Niet slim. Barcelona tegen AC Milan, Ronald. 3-0, 68 minuten op de klok. En Milan net, en het begint er toch allemaal weer aan de rechterkant. Gevaarlijk via Abate. Zijn voorzet komt in dat schapsopgebied terecht. Lijkt eerst een prooi te worden voor Boateng. Net niet. Vervolgens Flamini. Net niet. En ja, dan staat ook Robinho daar nog. Ook weer net niet. Het zijn hakballetjes, combinaties die net niet uitkomen. Maar het feit dat uh, Milan zich in elk geval weer is toont in dat uh, strafstopgebied van Barcelona... geeft ook de Milanese burger moed. En geeft ook het gevoel dat uh, ja, deze wedstrijd nog wel eens misschien heel raar kan kantelen. Hoewel als je kijkt naar het overwicht dat Barcelona heeft gehad... dan zal Milan toch echt wat zorgvuldiger met die paar momentjes in dat uh, Barcelona strafstopgebied moeten omgaan. En moet het niet doen wat het nu doet. Want uh, Abate komt op, wil de bal terugspelen op uh, Flamini... Maar die rekende er niet op. En die bal is niet uh, echt nauwkeurig. Terwijl hij terecht maar over twee meter gespeeld wordt. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En Milan het bal zit dus weer inlevert bij Barcelona. Busquets speelt de bal vrij. Steekt nu de midlijn over aan de linkerkant. Pedro gevonden. Ah, uh, Pedro ook weer onzorgvuldig tegen Montardi aan. En Xavi Alonso Xavi speelt de bal naar uh, de linkerkant. Naar Iniesta. Iniesta naar Busquets. Het zijn allemaal uh, kleine stukjes die uh, door de bal overbrugd moeten worden. Barcelona speelt nu heel compact. Xavi kijkt eens eventjes om zich heen. Ziet dat Busquets dichtbij is. Maar dat Jordi Alba een gaatje ingedoken is, dat zwaar ontstaan is aan de linkerkant. Speelt de bal naar Pedro, die vertraagt dan even. Tot woede van Alba, die verder wilde aan de linkerkant. Maar het gaat naar de as van het veld, naar de Capitano's. Iniesta en Xavi, die spelen elkaar de bal rond. Busquets weer even terug naar uh, Mascherano. In de middencircle en zo is Barcelona zuinig op het balbezit in uh, deze fase. Maar heeft het nu Messi aangespeeld in de loop? En Messi in de loop is gevaarlijk. Nee, sterker nog. Messi combineert met Fia. Messi komt uit aan de rechterkant van het bal. Al terug op Alves, Alves in een melee van spelers. Ja, dan wordt er geschoten door Via, daar waar Pedro ook wel zin had in dat balletje. Uiteindelijk het blok van Max 6 en de lange bal direct richting Robinho op de helft van Barcelona. Maar die wordt dan verdedigd door Mascherano. Dan kijkt Robinho nog eens om zich heen en zegt ja, ik word dan wel geklopt. Maar is er dan geen middenvelder achter mij die deze bal, die toch wat onzorgvuldigd door Mascherano werd gekopt op te vangen. Het antwoord is nee, dus neemt Barca weer over met Iniesta en gaan we weer heen en weer schuiven. Net zolang tot Messi in de gelegenheid is om in beweging te komen. En dan krijgt hij de steekbal vrijwel op maat. Nu zit Xavi die het probeert met de lange bal. Richting via Bal gaat over hem heen. Zapata verdedigt uit. Montardi moet dan de rest doen. Maar Montardi speelt weer terug naar Zapata. Zapata randstras op gebied. Eigenstras op gebied. Speelt hem kort. En dan Milan met de lange bal richting Prins Boerting. Nee. Die uh, staat bij het spel, Dus uh, dit moment levert uh, niks op 71 minuten. Als Milan wat wil, gaat de tijd ernstig dringen. En als Schalke wat wil, dan moet het doorgaan zoals het bezig was, Bas. Het was bijna 3-2 al. Draxler die uh, vanaf 15 meter heel makkelijk weer een verdediger van Galatasaray uitkapt. En de bal hard op het doel schiet. Maar een redding van Moeslera voorkomt dat Schalke heel snel na de gelijkmaker van Bastos... op een 3-2 voorsprong zou zijn gekomen. Het was over 30 seconden na die goal van Bastos ook al bijna 2-3. Want toen schoot snijde de bal hooguit deze meter naast. Maar uh, ja, Schalke is wel vastberaden om door te gaan op de ingeslagen weg. En kan het als merkwaardig niet meer terugschakelen naar laten we zeggen, dat makkelijke spel. wat gebaseerd was op naar voren willen voetballen uit de, tweede, uit de eerste helft. Het loopt echt bijna plichtmatig naar achteren terug, draait zichzelf in de problemen, waardoor Schalke telkens als het de bal heeft makkelijk op de helft van de tegenstander kan komen. Bovendien als het daar de bal een keer verliest... wordt hij door de Turken blind weggetrapt in de hoop op een countertje. Maar heeft Schalke hem 9 van de 10 gevallen meteen weer terug. En kan er weer een volgende aanval komen. Nu hoogt Farfan op een hoekschop trouwens... nadat hij de bal in de draai langs twee tegenstanders wil meenemen. Dicht bij de achterlijn, maar hij loopt hem er zelf overheen. En dan kan Galatasaray een doeltrap gaan nemen. Het is in ieder geval wel een ongelooflijke leuke wedstrijd... want er gebeurt genoeg... En er zijn kansen over en weer. Waarbij het leeuwendeel van de kansen in de eerste helft dus voor de Turken was. En de voorsprong was ook terecht. Die Galatasaray verkreeg zo vlak voor rust. 1-2 via een goede goal van Burak Yilmaz. Maar in de tweede helft gaat het toch eigenlijk ja, dezelfde kant op moet je dan zeggen. <laughs> Namelijk de richting van hetzelfde doel. Maar het is dus wel de kant van, Galata, van Schalke. Dat echt veel beter is. en echt gevaarlijker. En nu via Poekie weer komt... Filipe Melo, de meest verdedigende man op het middenveld, is echt een soort verdediger geworden. Die loopt nu alleen nog maar te schoffelen en te schaven. En glijdt de bal over de zijlijn. En dan gaat een ingooi volgen voor Schalke. Dat zo langzaam maar zeker wel zal voelen dat het deze wedstrijd uit bijna geslagen positie toch nog de goede kant op kan tillen. Draxler vanaf de rechterkant tilt de bal langs één tegenstander. Dat doet hij aardig. Maar de tweede die hij tegenkomt is hem dan te machtig. En dat levert dan nog een hoekschop op voor de Duitse ploeg. Zo uh, kan je zeggen dat uh, Galatasaray een beetje in de problemen gekomen is. Terwijl we in de herhaling zien dat die bal uh, uiteindelijk wel de hand raakt van Felipe Melo. Die hem ook nog wel opsteekt. Er zijn dus scheidsrechters die daarvoor de bal op de stip zouden hebben gelegd in het strafgebied, Want dat hoor je als verdediger niet te doen. Hij heeft geluk. Hoekschop voor Schalke. De kracht door de lucht meermaals bewezen. Farvan achter de bal. Uitdraaiende hoekschop vanaf de linkerkant. Makkelijk weggekopt. Door de verdedigers van Galatasaray. Maar dus zoals altijd weer opgevangen door Schalke. Zodat het hele feest weer van vooraf aan begint. 20 minuten nog. Als dit spelbeeld niet verandert. Dan gaat Schalke nog een goal maken. Dat voorspel ik me vast. Remix met there must be an angel playing with my heart. Milan moet in Barcelona, maar kan het ook, Ronald? Nee, het kan niet. Uh, men probeert het, maar daar houdt het dan ook mee op. Terwijl Pujol nu voor Macerano in het elftal komt bij Barcelona bij een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg in die wedstrijd tegen Milan met nog 13 minuten op de klok. En Xavi een corner neemt vanaf de linkerkant, die makkelijk gevangen wordt door uh, Abiati. Er wordt overigens druk gewisseld. Ook uh, Bojan Kircič is in het elftal gekomen, kind van Barcelona. Speelde van 2007 tot 2011 in de A-selectie van Barcelona. Maar is via Roma uiteindelijk bij Milan terechtgekomen. Hier dus als invaller in het veld. En nu wordt Alexis Sanchez weggestuurd. Nee, wordt, maakt hij een goal. Nee, het is buitenspel. vond het al vreemd dat hij doorging en om Abiati heen ging. Hij miste het fluitsignaal. Biedt nu ook zijn excuses aan aan Kassai, die dat daar maar bij laat. Ik kan me nog wel eens herinneren dat Robby van Persie... voor een soortgelijke actie gewoon een gele kaart kreeg... en een wedstrijdschorsing aan de broek. Maar in dit geval is Sanchez is overigens ook invaller bij Barcelona. Gekomen voor Villa. Die eruit ging met een staande ovatie. Dat had hij natuurlijk te danken aan de derde goal. En wellicht de beslissende die hij maakt in deze wedstrijd. Kierkic dus erbij bij, Barca, bij Milan. In het veld gekomen voor Flamini. Een middenvelder er dus uit. Een aanvaller erbij. Oftewel, we krijgen wellicht... Een slotoffensief, een slotoffensief van Milan, want ja, als het wat wil, zal het toch een doelpunt moeten maken. En we hebben de situatie alles geschetst. Als het die goal maakt, dan zit het eigenlijk gewoon op rozen. Wat dat betreft zou... Milan het beste die goal kunnen maken in de 91ste minuut. Want dan heeft Barcelona werkelijk geen seconde meer om terug te komen in deze wedstrijd. En Barcelona heeft maar één wens. Die vierde erin prikken. Messi richting het schapsopgebied. Messi, Messi tussen twee, drie man in. Nou, dat is ook Messi in dit geval te veel. Montadi werkt de bal weg. Probeert Robinho weg te sturen aan de linkerkant met een nadruk op proberen. Want de bal is te hard voor de Braziliaan die hem over de zijlijn ziet gaan. En zijn landgenoot Daniel Alves die ingooien moet gunnen. Dat gaat richting Piqué. Die heeft die bal alweer naar voren getransporteerd. In minuut 79, inmiddels van deze wedstrijd 3-0 dus de voorsprong. Eerste helft was voor Messi. Tweede helft voor Villa. En van Messi hebben we nog wel een vrije trap gezien waarvan je dacht, nou die kan erin. Net iets buiten het strafhofgebied. Maar die schoot de Argentijn in de muur. Nu loopt hij de bal over de zijlijn. Althans, dat doet niet hij, maar zijn directe tegenstander, Max 6. En is er in elk geval door Messi terreinwinst geboekt voor Barcelona. En kan erin gegooid worden halverwege de Milanese helft. Wie, oh wie wil uh, die uh, bal hebben? Nou ja, Messi is altijd aanspeelbaar. Krijgt hem dus ook. Maar verspeelt hem in uh, dit geval. Dat doet Milan ook weer. Alleen het verspelen van de bal door El Sharawi. Is te paard gegaan met een Barcelona-overtreding. En dus gaat uh, Milan proberen. Om op de helft van Barcelona uh, terecht te komen. Milan, dat dus één goal moet maken. Dan zit het gewoon op rozen En in de kwartfinale. Vreugde en verdriet. Het ligt dicht bij elkaar in Camp nou. Ja, en datzelfde geldt voor de wedstrijd in Gelsenkirchen, Schalke tegen Galatasaray, Bas. Ja, zo is het. Want het is 2-2. Uh, Met deze stand is Galatasaray door. Eén goal van Schalke betekent dat de duizers door zouden gaan. Heuwe dus was er zo even met een kopbal wel weer dichtbij. Bal vanaf de zijkant van farfan. Hij ging uiteindelijk nog wel redelijk ver naast. Maar met dichtbij bedoel ik. Het simpele feit dat uh, Schalke met al dat soort momenten konden zijn vrij schoppen gevaarlijk is. Amrabat ingevallen voor Snijder. Begint er een aardig solootje nu. Aan de linkerkant van het veld wil de bal dan breed leggen voor de spitsen. In dit geval voor Burak Yumas. Maar dat had Schalke doorzien. En zo uh, kan Schalke niet alleen overnemen. Maar meteen gaan counter ook. Met een diepe bal. Draksler. sterk nu. Het straffelgebied binnen als hij zijn tegenstander afschudt. En dan wil hij de bal voor het doel breed meegeven aan Poekie. Maar dat heeft de keeper Moesnera doorzien. En die duikt dan boven op de bal. Daar denk je eigenlijk achteraf. Had het maar zelf gedaan dan had je in de korte hoek misschien de keeper kunnen verrassen. En was het 3-2 voor Schalken geweest. Nu niet. Is er wel eentje van Galatasaray geblesseerd achtergebleven. Die uh, leidt even... ...buiten bewustzijn zelfs. Daar uh, gaat nu verzorging voor in het veld komen. Dat betekent dat het spel even stil ligt in Gelsenkirchen... ...bij een 2-2 stand met nog een kwartiertje te gaan. Maar opnieuw dus een grote kans voor Schalke. Maar opnieuw niet benut. Gaan we maar naar Barcelona, Ronald. Kans voor Robinho, kans voor Robinho. Oftewel, Milan is in het gebied van Barcelona. We hebben hier uh, veel korter te spelen. 9 minuten en de extra tijd nog. Aanval over de linkerkant... Voorzet van Kirkic en dan is daar net het blok van Jordi Alba die ervoor zorgt dat Robinho en die dus slaagt om die bal langs Victor Valdes te krijgen. Die dus in de goal staat in de competitie. Vier wedstrijden geschorst is omdat hij keer ging tegen de scheidsrechter Na afloop van de wedstrijd in de competitie tegen Real Madrid. Kirkic voorzet vanaf de linkerkant en de vangbal van Valdes die daar nog lastig wordt gevallen. Door uh, Kevin Prince boateng Valdes neemt uh, de vrije trap. Doeman die deze keer heel erg druk heeft gehad in deze wedstrijd. Dat geeft ook wel aan hoe, uh, hoe groot het overwicht van Barcelona is geweest. Maar goed, uh, in één de over. Tilde Fed Lady Sinks. En, uh, we hebben nog acht minuten. En wat extra tijd. En Milan is echt voornemens om die ene goal nog te maken. Maar gaat natuurlijk niet alle sluis achterin opengooien. Hij zal dus heel gedoseerd proberen via de zijkanten met name... en ook van de buurt te komen van uh, het trapsomgebied van Barcelona. Ja, en dan maar hopen dat er eens iemand tegen een balletje aanloopt. En Barcelona wordt wat moe, dat merk je. Barcelona wordt wat onzorgvuldiger. En weet niet helemaal meer om te gaan met de druk die met name in verdedigend opzicht... Uh, wordt gezet of in aanvallend opzicht op de verdedigers van uh, Barcelona. Iniesta nu weer aanvallend. Twee man voorbij. De derde is Zapate. Die bal gaat via hem over de zijlijn. En dus mag Barcelona aan de linkerkant van het veld gaan uh, ingooien. Met nog 7,5 minuut op de klok. Wordt daar uh, ruim de tijd voor genomen. Sterker nog, er uh, wordt uh, zelfs een wissel voorbereid. Wie moet er uh, af. Jordi Alba gaat hij uh, naar de kant. Nee, het is 17 voor 21. Pedro, andere vleugelspeler, gaat eraf. En dan mag Adriano nog even meespelen. Adriano, die eigenlijk op alle... Plekje is aan de linkerkant wel uit de voetenkant. Linksback, linker middenvelder, linker aanvaller. Nou ja, hij zal nu die hele linkerkant moeten bestrijken. Ik kan me zo voorstellen dat hij als opdracht meekrijgt. om in elk geval abaten tot op de wc te volgen. Want dat is de man die keer op keer diep gaat. en met ijzeren longen hier keer gaat in het stadion van Barcelona. Jordi Alba gaat ingooien. Gooit richting Adriano, de nieuwe man dus aan de linkerkant. Jordi Alba gaat richting het grasopgebied. Goeie combinatie. Daarop gezet met Alexis Sanchez. En dan wordt hij van de sokken gelopen door Sapote. Wel volgens de regels, oftewel Milan heeft de bal. Maar het uitverdedigen richting Kevin Prins Boateng verdient niet de schoonheidsprijs. Maakt een overtreding en dus een vrije trap weer voor uh, Barcelona. Dat uh, zich... Uh, um groepeert en in elk geval daar zo rond die bal met drie, vier mensen. Wat mensen ook opzoekt aan de buitenkant. En Borateng zal balen, want als hij die, die bal had aangenomen en hij had weggedraaid. Had hij in elk geval de ruimte gehad om aan de linker en rechterkant iemand uit te kiezen. En had dat wellicht wat gevaar kunnen opleveren voor Milan. Nu ziet hij dat Barcelona gewoon de bal heeft. Pujol, die dus ook zijn minuutjes mag maken in deze wedstrijd. En direct ook de aanvoedersband weer om heeft. bal terug naar de keeper Valdes die de bal aanneemt met de voet. Net iets voor het strafschopgebied. En zo tikt de klok in het voordeel van Barcelona. Dat wel twee keer won in de competitie na die nederlaag tegen Milan. Maar ook verloor in de competitie van Madrid hier in eigen huis. En ook nog eens een keer uit de beker werd gekegeld door datzelfde Madrid. Ja, en toen kwam natuurlijk de discussie los. Is dit een einde van een tijdperk? Is het allemaal zo dat het mooi is geweest bij Barcelona? Is het zo dat het ten einde is? Nou, Barcelona liet vanavond zien dat dat zeker nog niet het geval is. Als het maar het mes op de keel heeft, als het maar moet, als het maar moet presteren, dan kan het nog wel. Alleen men blijkt niet meer bereid om elke wedstrijd al die energie erin te gooien. Kijken of Milan nog tot een wonder in staat is. Vijf minuten en de extra tijd. Barcelona leidt nog wel met 3-0. De op het andere veld voorbij. Het zag er ernstig uit, Bas. Ja, dat zag er niet goed uit. Semi-Kaja was het slachtoffer. Dat is een international trouwens die in dat duel met Draxler ten val komt. En vervolgens eigenlijk net de pech heeft dat hij... Met zijn hoofd, eh, als hij naar de grond gaat, nog wordt geraakt door de voet van Draxler. Die eigenlijk alweer een stapje voor, ja, weg is, want die loopt door richting het doel. En die komt eigenlijk onbedoeld met zijn schoen tegen het hoofd van eh, Semi Kaya. Die is buiten bewustzijn via de brancard, inmiddels eh, buiten het veld. Hoe het er nu mee is, weten we niet, maar dat zag er inderdaad niet heel plezierig uit. Gökhan Zan, voor hem in het elftal gekomen. Die afgelopen weekend in een voor eh, Galatasaray overstamelijk dramatisch verlopen wedstrijd tegen Kensleer Birligi... Een rode kaart kreeg, Drogba miste een strafschop en Galatasaray verloor met 1-0. ploeg zit wat dat betreft in de nationale competitie, een beetje in het dalletje. En in deze wedstrijd eigenlijk ook, want Schalke ligt boven dus nu in de tweede helft. De hele tweede helft eigenlijk al, het is 2-2. Dat het Galatasaray in de eerste helft beter was en makkelijke voetbal, maar in de tweede achteruit loopt. En eigenlijk wacht op dat wat komen gaat. Nou zou dat best nog negen minuten goed kunnen gaan, want Schalke heeft nog een goal nodig. Maar ik zou er niet te veel geld op durven zetten. Draxler aan de bal. Aan de linkerkant wachten op de steun die komt. Bastos is daar eigenlijk altijd aan speelbaar. Er staan er drie in het stafelgebied te wachten. Bastos krijgt de bal terug naar Draxler, terug naar Bastos. Aan de linkerkant van het veld Dat toch maar een voorzet. De Bal wordt weggekopt door uh, Eboué, opgevangen dan door Boerak Yilmaz. Die is ook meer middenvelder dan aanvaller tegenwoordig. Poekie krijgt hem dan op 30 meter van de doel voor zijn voeten. Die loopt naar de zijkant, wordt achtervolgd door twee verdedigers van Alitalia. Draait er nog handig uit ook en speelt dan de bal. Denkt hij? Via een van de verdedigers over de achterlijn. Maar hij raakt hem zelf het laatst. Geen hoeschop dus. Maar een doeltrap. 82 minuten gespeeld. Schalke moet nog een goal maken. Het is 2-2 tegen Galatasaray. En daar heeft Schalke nog een minuut of 10 voor voor AC Milan. Veel en veel minder tijd in de slotfase tegen Barcelona. Ronald. 3,5 minuut. En Barcelona is er niet gerust op, hoor. Het staat met 3-0 voor. Maar we hebben het al een paar keer gezegd. Eén goal van Milan. En door alle Barça aspiraties op Europees gebied... kan een, een dikke, dikke streep. Er wordt uh, zojuist een aanval van uh, Milan uh, buitenspel gevlagd. Volgens mij is dat niet helemaal terecht en leek het er ook nog op dat Piquet de bal met de hand raakte. Maar in elk geval wordt vrij de vrij trap gegeven aan Barcelona. Valdes zorgt ervoor dat hij in elk geval op de helft van Milan terechtkomt in de richting van Adriano. Maar die kopt hem zomaar weer in de handen van Abiati. En dus kan Milan weer gaan bouwen aan een aanval. Milan heeft het bal bezit met nog 2,5 minuten op de klok en de extra tijd. Milan probeert rond te spelen. Bojan Kierkic, ja, die zal iets willen laten zien in dit stadion. Kreeg eigenlijk niet voldoende speeltijd. Ging met Luis Enrique mee naar Roma. Dat werd ook een, een soft. En uiteindelijk is hij ook weer invaller. Bij Milan, geen basisspeler, maar hij zal iets willen laten zien. man die ooit mocht debuteren onder Frank Rijkaard. Balbezit voor Milan. Het gaat allemaal met horten en stoten. Daar op de helft van Barcelona. Abate maar weer eens aangespeeld. Ik heb al gezegd, die is bij elke aanval betrokken. Abate draait wel goed weg aan de rechterkant. Wil dan de bal meegeven aan diezelfde rechterkant. Aan Kevin Prince-Boateng. Maar dat gaat zo onzorgvuldig dat Barca daartussen zit. En Barça weet dat het nog heel kort heeft. Maar... Iniesta verslikt zich bijna in uh, Robinho. Maar bijna, want uiteindelijk komt de bal wel bij Adriano. Vanaf de linkerkant. Adriano met een versnelling moet de bal nu bij Alves krijgen. Dat lukt in het strafstubgebied van Milan. Die prikt hem vervolgens tegen een speler aan van uh, Milan. En dan gaat hij over de achterlijn via diezelfde speler. En dus krijgen we nog een corner voor Barcelona. El Sharabi was degene die daarmee verdedigde. En er uiteindelijk dus voor zorgt dat de klok nog verder gaat vertikken in het voordeel van Barcelona. Want Xavi, die na de entree van Pujol, de aanvoedersband, aan de man heeft ingeleverd. Shock naar die kant. Messi is ook bereid om die corner te gaan nemen. Nou, ik denk dat het Messi gaat worden. En dan zie je Montari maken van de tweede goal. In de wedstrijd van drie weken geleden nog eens klaargericht in die strijdrechten van kijk nou eens. Hoeveel tijd zij nemen voor die corner? Uiteraard kort genomen. Iniesta gevonden. Rand schraafstopgebied. As van het veld. Busquets speelt Messi aan. Messi wil schieten op de goal. Dat schot wordt geblokt. Maar de afvallende bal is voor Adriano. Adriano aan de linkerkant. Wel een eentje weg bij die linkerpunt van het schraafstopgebied. Adriano kijkt eens dus wat om zich heen. Geeft dan een onhandige steekbal op Messi. Waardoor Milan kan overnemen. Maar Milan wordt nu veel op de uitgezeten. Nog op eigen helft zelfs. Door Barcelona. Maar Kevin prince ten krijgt de bal wel voorwaarts. Gaat over Pujol heen. en Roby Robinho wordt dan buitenspel gevlacht en Robinho is woest op de grensrechter. En die zegt, dat kan niet, dat kan niet. Wat hier uh, gebeurt, vervolgens komt Pujol er als een soort vredestichter bij... om uh, maar eens even te vertellen dat uh, het wel degelijk buitenspel was. Nou ja, het is echt meters buitenspel. Uh, ik denk ook niet dat uh, Robinho dat bedoelt. Ik denk dat hij een overtreding heeft gezien. Even daarvoor. Want Als je klaagt, als je zo opzichtig buitenspel staat... dat getuigt van niet heel veel intelligentie. Balbezit voor Barcelona. Tijd verstrijkt. Extra tijd gaat zo in. Ik heb niet gezien hoeveel, maar de 90 minuten zitten erop... als Barcelona op de helft van Milan de bal rondspeelt. Sterker nog, probeert in de buurt te komen van de goal van Milan. Dat gaat niet met heel veel overleg. Iniesta verovert dan de bal weer op Kirkic. Dan zou er iets kunnen ontstaan met Alexis Sanchez. Nee, die wordt goed verdedigd door Zapata. En via Montari kan dan proberen Milan eruit te komen. Maar Messi verdedigt hiermee. Trapt de bal over de zijlijn. Zegt dan vervolgens, dat deed ik via een Milanees been van El Sharawi. Maar ja, daar trapte de scheidsrechter niet in. Kassai en dus een ingooi voor Milan. Milan heeft de bal. We spelen inmiddels bijna 91 minuten. En ik denk dat Kassai er drie minuten extra tijd heeft bijgetrokken. Balbezit voor Milan. Via Robinho over het uitgestoken been van Pujol. Vrije trap voor Milan. Gaat Milan die bal snel nemen? Meter of 10 over de middellijn. Aan de rechterkant. Of gaat iedereen gewoon naar voren? Ja, dat is wat Robinho nu ook aangeeft. Jongens, laten we de tijd nemen. Centrale verdedigers dat schafstroomgebied in. En laat ik nou die bal eens proberen in dat schafstroomgebied neer te te leggen. Nou, het gaat uiteindelijk de kort. Naar Muntardi. Die rekent daar niet helemaal op. En Barcelona kan de bal overnemen. Via Messi. Nog op eigen helft. Gaat nu de middencirkel in. Moet de middenlijn nog over. Geeft hem vervolgens mee op snelheid. Alexis Sanchez. Die legt hem voor de goal. Wie gaat er drukken? Wie gaat eraf drukken? Het is Adriano. Het is Adriano, denk ik. Of is het Jordi Alba? Jordi Alba is het. Adriano was daar. En Jordi Alba is daar. Dit is een perfect uitgevoerde counter. En dit is de beslissing in de wedstrijd. De vierde van ...van Barcelona. Houdt erop dat Jordi Alba deze goal maakt. Het is balverlies en snel schakelen. En vervolgens Barcelona dus met Jordi Alba... ...die aan het einde staat van een perfect uitgevoerde counter. En ervoor zorgt dat Barcelona zich gaat melden... ...in de kwartfinale van de Champions League. Want dat leidt geen twijfel meer. Nu moet Milan zwaar aan de bak en dat kan niet meer in de resterende tijd. De linksback Jordi Alba is zijn tweede Champions League goal. En een hele belangrijke, want hij zorgt voor heel veel opluchting... in. Europa. Het is Messi die in de middencirkel gewoon wacht. Tot er iemand op snelheid gestart is. Dat is Alexis Sanchez. Dan gaat de bal in het centrum aan iedereen voorbij. En staat Jordi Alba aan de linkerkant. Keurig op de 16 meter te wachten. Doet nog twee stappen en speelt de bal langs Abiati. Er leek geen wonder van Naukamp in te zitten. Maar Barcelona schrijft geschiedenis als eerste ploeg. Zonder in de eerste wedstrijd een uitgoal te maken en een 2-0 achterstand op te lopen. slaagt het er toch in om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Het wint met 4-0 van AC Milan. En wie komt er dan nog bij in de kwartfinales vanavond? Schalke of Galatasaray? Bas? Het is nog steeds Kalatasaray. 2-2 in de laatste minuten van de wedstrijd. Nog twee officieel. Schalke heeft een goal nodig. Speelt met louter aanvallers eigenlijk na wat wissels. En krijgt nu een vrije schop waar Farfan achter de bal staat. En die bal ligt aan de rechterkant van het veld. Net een paar meter buiten het strafhoekgebied. Er gaat een voorzet komen normaal gesproken. En dan maar hopen op bijvoorbeeld Matip. Bijvoorbeeld Heuwiddels die goed zijn in de lucht. Obasi is erbij gekomen als aanvaller voor Poekie. Dat betekent in ieder geval dat er wat meer lengte staat. En kijken waar Van die bal neerlegt. Die komt op het hoofd van Philippe Melo. Die speelt bij Galatasaray. Die komt het op het strafhofgebied weer uit. Komt wel weer voor de voeten van Farfan. Maar die legt hem ongelukkig breed. Daar zit Galatasaray tussen. En dan kan Amrabat ermee mee vandoor. En moet hij oog hebben eigenlijk voor mensen aan de zijkant. Die uh, oog heeft hij. Want de bal gaat in de voeten komen van Altintop. Weer terug voor het doel. Hé, hey, geen buitenspel. Ja, wel buitenspel. Want uh, de man die uiteindelijk nog niet eens scoort ook is uh, Umut Bulut. Die in het elftal gekomen is als spits. Ik vraag me overigens af als ik te halen zie het buitenspel was. Maar dan gaat de vlag omhoog. Hij schiet de bal nog via Timo Hildebrand naast. Stond vrij voor de keeper plotseling. Even aan de aandacht ontsnapt dus van de verdedigers. Die gokte overigens niet op het buitenspel. Die had het gewoon niet gezien denk ik. Maar goed, wat doet het er nog toe als er gevlacht is? De laatste officiële minuut loopt. 2-2. Schalke heeft de bal alweer. Schalke moet dus nog een goal maken. Om zich bij de laatste achter deze Champions League te melden. Maar uh, Ushida, de rechtsback... Die staat nu bij de achterlijn van Galatasaray. Verdedigd door de linksbuiten buiten van Galatasaray. Onze uh, landgenoot, Marokkaanse Nederlander, Noorden Amrabat. Die is dus nu plotseling verdedigd. De bal gaat over de zijlijn. Er komt een verre ingooi. Het niet binnen. Dan moet er eigenlijk door Farfan worden geschoten. Die laat de bal liggen. Dan wordt er uit een, uh, zeg maar, linie daarachter wel geschoten door Fuchs. Die meteen als hij dat gedaan heeft heel veel misbaar maakt bij de... De scheidsrechter en zegt dit leek mij toch een hoekschop. Want die bal is onderweg nog van richting veranderd. De scheidsrechter krapt dus achter zijn oren en zegt nou volgens mij klopt dat. En dat was ook, ook van plan. En dat zal dan een van de laatste kansen gaan worden. Draxler gaat de bal trappen. Een indraaiende bal, wat raakt hij hem slecht. Die bal komt op 10 centimeter hoogte het strafhofgebied binnen. Wordt uh, makkelijk weggetrapt. Geen enkel probleem door uh, Riera. En betekent dat het uh, gevaar in ieder geval voor even geweken is. Maar ja, voor even geweken. Dat is niet voor eeuwig. Want eh, nog vijf minuten blijkt nu aan extra tijd gaan erbij komen. Zolang zal Galatasaray nog stand moeten houden. Schalke komt weer. Een voorzet vanaf de rechterkant. Obasi kopt. Maar kopt de bal in de handen van de keeper. Die bovendien een eh, aanstormende heuvel tegen zich aan voelt komen. En daar een vrij schot voor krijgt. Moeslera. En dat betekent dat Galatasaray de bal heeft. Galatasaray heeft in de tweede helft... Alleen maar geprobeerd om tegen te houden. Dat is ze dus tot op zekere hoogte gelukt. Want de Bastos maakte wel 2-2. En voor het overige zijn er mogelijkheden en kansen voor Schalke onbenut gebleven. Dus wat dat betreft klopt het wel wat ze hebben geprobeerd. Maar ik heb toch de indruk als je het ziet het gemak waarmee de ploeg in de eerste helft voetbalde. En eigenlijk makkelijk beter was dan Schalke. Zo onhandig pakken ze het dan in het tweede bedrijf aan. Schalke komt weer. Als hij één keer goed valt is Galatasaray alsnog gezien. Het is een ware omsingeling. Waarbij de bal nu weer naar de zijkant gaat. Drie aanvallen staan te wachten. Heuven dus is er dan het dichtste bij nog. Hij kan van van schieten. Vanaf de zijkant. Die legt hem dan merkwaardig genoeg weer voor het doel in de doelmond. Waar het veel te druk is. Terwijl hij zelf had kunnen schieten. Melo kopt de bal voor Galatasaray dan weer de andere kant op. En daarmee kunnen de Turken weer even ademhalen. En uh, wordt de bal ter hoogte van de middenlijn dan opnieuw. Prooi voor Schalke en komt hij opnieuw vanaf de linkerkant voor het doel. Raakt onderweg een rug er wordt wel gekopt. En er wordt gefloten ook naar een aanvallende fout van Heuvedes. Die dus verdediger is, dat begrijpt u de aanvoerder. Maar als een soort extra stormraam die ook maar meegegaan is naar voren. Maar die is dat blijkbaar wel gewoon de andere kant op als verdediger. Maar niet als aanvaller, want dan maakt hij de domste fouten. En dat betekent dat er een vrij schop gaat volgen voor Galatasaray. Schalke weet dat het nog een goal nodig heeft. Het zou dus kunnen dat Schalke wordt uitgeschakeld. En dat het nog steeds een van de drie ploegen is in deze Champions League die niet verloor. Want dat heeft Schalke dit hele Champions League seizoen nog niet gedaan. Die andere twee zijn Dortmund en Juventus trouwens. Maar je zou dus uitgeschakeld kunnen worden zonder te verliezen. Maar de 1-1 in Istanbul en de 2-2 die nog altijd op het bord staat hier in... Uh, Gelsenkierg met een uh, vrije schop van Moeslera. Naar die overtreding dus van Heuvel. Dus, die in de middencirkel voor de voeten komt van Inan. Die probeert de bal te controleren en aan de buitenkant te brengen. Dat mislukt totaal. Altintop top kan er niet bij komen. Bastos neemt over. Nu zet Galatasaray dan wel voorwaarts wat druk. Waardoor Galatasaray in ieder geval helemaal zeg achter in de lucht houdt. En Schalke ver van het doel blijft. Namelijk meer. Dichter bij de middenlijn dan bij het strafschopgebied. Nu kruipt iedereen van Galatasaray toch weer naar achteren. Kan Ushida weer naar voren komen. Komt er een, vrije of een diepe bal die wordt weggekopt door Felipe Melo vanaf de rand van het strafschopgebied. Opnieuw opgevangen natuurlijk weer door Fuchs. Door Schalke in één keer erin gebracht. Maar dat is een hele zwakke bal die in de handen komt van Moeslera. En dan gaat het er langzaam maar zeker toch op letten. Op lijken dat Galatasaray hier met een zeer zenuwachtige Fati Terim... ...langs de zijlijn hier uh, zich gaat plaatsen voor de laatste acht van de Champions League. Aan de linkerkant van het veld krijgt Drogba, die er dus toch altijd nog staat. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat dat al lang niet meer het geval zou zijn. De bal krijgt, die probeert tijd te rekken. Die houdt de bal en dat kan hij goed, sterk vast. Wacht tot de Duitsers op hem afkomen. Er wordt er altijd wel eentje bereid gevonden om dan een overtreding te maken. Dat is uh, Kolasinac, jongen van 19 verdediger die een gele kaart krijgt. Nadat hij een uh, tackle eruit gooit tegen Drogba... Gefrustreerd als hij is dat Drogba daar van de middenlijn de bal vrolijk bij zich houdt. daar waar Schalke natuurlijk naar voren wil. En dit haalt het tempo er eigenlijk alleen nog maar meer uit. Nog een minuutje over van de extra tijd die dus toch vrij ruim toebedeeld werd aan Schalke. Maar nog altijd uh, geen goal gemaakt. In ieder geval niet de derde. Terwijl Amrabat nu wat toneel speelt in het duel met opnieuw Kolasinac. Die Amrabat nu maar weer overeind helpt. Amrabat zegt ik word toch echt met een uitstekend handje geraakt in mijn gezicht. Maar de scheidsrechter heeft er geen oog voor. En die geeft nog een uh, kans aan Schalke om nog één keer te komen. Er zal nog een seconde of veertig over zijn in de wedstrijd van de extra tijd. Nog één kans wellicht voor Schalke. Waarbij het nu daadwerkelijk pompen of verzuipen is. De bal vanaf de linkerkant zal voor het doel moeten komen. Daar staan nu echt zeven, acht veldspelers van Schalke. De keeper Moeslera komt en die heeft hem te pakken. En is dat dan het beslissende moment? Dat zou maar zo kunnen. Hij rolt de bal uit naar uh, Inan. Die is rustig om zich heen gaat kijken. De bal erbinnen binnen doorsteekt En dan uh, gaat de beslissing komen. Nee, ja toch. De beslissing. Want het is de invaller Oemoud Bulut. Die de bal eerst nog tegen de doelman aanschiet van Schalke Hildebrand. De bal vervolgens via de voeten van de doelman terugkrijgt. En op de rand van het biedt dan een leeg doel voor zich heeft. Ja, dat is de... Het risico dat je loopt wat Schalke doet met het hele elftal naar voren om de 3-2 te forceren. Dan gaat de deur achterin wagenwijd open. Eén keer een koude de andere kant op en je bent geklopt. En dat is precies wat er nu gebeurt. Umut Bulut maakt 2-3 in de extra tijd. En dat betekent dat het er hier nog niet helemaal, maar eigenlijk wel op zit. Het is klaar. Galatasaray gaat door. En Schalke ligt eruit. En zo zijn dit uh, zes kwartfinalisten in de Champions League. We wisten al Real Madrid, Borussia Dortmund, Juventus en Paris Saint-Germain. En vanavond kwamen daarbij Barcelona en dus Galatasaray dat 3-2 wint van Schalke 04. Morgen nog Bayern München tegen Arsenal en Malaga tegen FC Porto. Zometeen praten we nog... De vooruit, blikken vooruit op de wedstrijd in Duitsland. München tegen Arsenal. Eerst andere sport. De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali heeft opnieuw de Tirreno Adriatico gewonnen. Nibali was ook vorig jaar de sterkste in deze Italiaanse rittenkoers. In de afsluitende tijdrit kwam zijn concurrent Chris Froome niet meer in zijn buurt. Beste Nederlander in het klassement werd Wout Poels. U hoort het goed, Wout Poels eindigde in de top 10 op plaats nummer 10. Wout, goedenavond. Goeie avond. En gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Ja, je had al wat kleinere koersen gedaan. Hè? En was, dit ja. je, was dit je eerste grote test na je zware val in de Tour? Uh, ja, dat was wel een van mijn, uh, mijn grote tests. Dus natuurlijk weer op uh, protoniveau, niveau het allerhoogste niveau van de wereld. En, uh, ja, dat was wel weer de echte test, ja. Ja, en dan sta je meteen in de top 10. Uh, hoe, ja. ki hoe kijk je terug? Ja, eigenlijk. Uh, ik had eigenlijk gehoopt dat ik in een, uh, in een berghit uh, top 10 kon rijden om een keer een, dag, een goede dag uit de slag te rijden. Maar uh, ja, het bleef eigenlijk uh, elke dag maar goed gaan. En het was een heel zwaar parcours en ik herstelde goed. En uh, ja, dat ik ook dan nog tien in mijn klassement. En uh, daar ben ik wel tevreden mee. Heb je jezelf daarmee ook dag na dag verrast? Of was het zo dat je in het begin uh, voelde, hé, hey, dit kon wel eens veel beter gaan dan ik dacht? Uh, nou, ik had op het begin al een goed gevoel, de trainingen verliep heel goed, de vorige wedstrijd ging ook al wel lekker, maar ik miste af en toe nog wel een beetje de, de puntjes in de finale die ik voorheen wel had. En daarvoor kwam ik eigenlijk aan deze koers om, om de puntjes op de i uh, te komen zetten voor de aankomende maanden. Maar ja, dan, uh, als het dan zo gaat en, je, en het gaat elke dag goed, dan, dan begin je langzaam ook een beetje te denken van hé, hey, misschien uh, toch nog een kort klassement. En uh, ja, dat het dan uiteindelijk ook nog lukt, dat, uh, ja, dat is lijkt me heel mooi meegenomen. Ja, zo stel jij je doelen dus dag na dag eigenlijk al bij. En dan had je gisteren nog die bizarre etappe waarin 50 renners de wedstrijd staakten. Hoe heb je ja. die beleefd? Ja, dat was de, we begonnen nog met mooi weer, dus dat was het enige voordeel. Maar vervolgens uh, hebben ze alle klimmen die daar in de buurt uh, lagen, die hebben we volgens mij omhoog gegaan. Die waren allemaal uh, boven de twintig procent wel. En uh, vervolgens begonnen nog te regenen, heel slecht weer. Ja, en dan vinden ze nog in een mooie elite groepje en dan uh, word ik 13 in de rit, ik stijg nog vier plaatsen in het klassement en uh, ja dat is dan wel, uh, wel de van een goed gevoel. Vooral om, omdat iedereen uh, toch het parcours eigenlijk net te zwaar vond, is het toch nog wel leuk om daar dan nog heel goed te rijden. Ja, dan nou zou je na zo'n rit en na deze hele koers denk ik nog niet de conclusie trekken dat je helemaal de oude bent, hè? maar hoe ver ben je? Nou, ik, ik, kijk als je hier in de terrain of 10 in het klassement kan, uh, kan rijden, dan doe je het gewoon echt heel goed. Uh, dus als je gewoon uh, ja, zonder uh, besuren hier tot 10 had gereden, was ik hier waarschijnlijk ook gewoon tevreden mee geweest. Maar uh, ja, dat, dat, dat doe je natuurlijk wel heel goed. En, en ik ben nog niet uh, als vorig jaar, dus uh, ik hoop dat ik uh, nog wat stapjes kan maken. Ben je op weg om uh, dezelfde renner te worden als die je was voor die zware valpartij? Of ben je nu met die valpartij in je rug zou ik, zou ik maar zeggen, ook een andere renner geworden? Uh, een andere renner ben ik denk ik niet geworden, maar ik ben wel weer, uh, ik begin wel weer de oude te worden. Ik voel wel weer, uh, kijk het klimmen gaat heel goed en dat heb ik vooral hier gemerkt. En ja, je krijgt gewoon het goede gevoel terug, ook in de peloton. En uh, ja, het, het begint wel allemaal uh, goed aan te voelen. Dus, uh, dus ik heb er wel vertrouwen in uh, ja, dat we op de goede weg zitten uh, en ik uh, weer goed terug ga komen. Ja, uh, we hadden het al over doelen bijstellen. Dat doe je ongeveer dag na dag. Uh, kijk eens vooruit ja. op de komende maanden. Nou, de volgende koers is de ronde van de Baskeland in Spanje. Dat is een heel zwaar tappenkoers. En vervolgens ga ik de Waalse Pijl rijden. En dan de ronde van Romandië. Om vervolgens weer toe te werken naar de Tour de France. En, uh, ja, hopelijk kan ik, kan ik daar wat moois laten zien. Ja, heb je als stiekem een beetje ergens iets in je agenda gezien waarvan je denkt... Hé, hey, wacht eens even. Het was eigenlijk de bedoeling om dit jaar er weer een beetje bij te komen. Maar het gaat nu zo goed. Daar wil ik eigenlijk winnen. Uh, nou, dat, uh, dat heb ik uh, misschien. Uh, Daar moet ik morgen misschien over nagedacht. Maar zover, uh, zover ben ik eigenlijk nog niet. Maar, uh, maar ik hoop natuurlijk dat je nog wel een koers gaat winnen. En uh, ja, waar ga te horen, dat gaan we vanzelf zien. Maar, uh, maar ik heb natuurlijk wel ambitie op, uh, ja, op een hele korte uitslagen dit jaar: uh, weer dingen rijden overal. Oké, okay, geniet van deze top 10 plaats, Wout. En we blijven Dankjewel. hier volgen. Wout Pools, okay, vanuit de Tureno Adriatico waarin die tiende is geworden. We gaan terug naar het voetbal. In de Champions League zijn nu zes kwartfinalisten bekend. Na morgenavond weten we ook de laatste twee. In Spanje moet dan Malaga een 1-0 nederlaag wegpoetsen... die het opliep bij FC Porto. En de kraker op papier was Bayern München tegen Arsenal... maar de Duitsers wonnen drie weken geleden al met 3-1 in Londen. mij lijkt het beslist. Maar goed, we hebben vanavond gezien dat dat niet hoeft. Jeroen Grutten, goedenavond. En over beslissingen en dat dat niet hoeft. Vorig jaar heeft Arsenal natuurlijk in de achtste finales bijna voor zo'n wonder gezorgd. Het verloren is met 4-0 van AC Milan en won toen thuis nog met 3-0. Denk jij dat het Arsenal van dit seizoen tot zoiets in staat is? Ik zou bijna zeggen, ik eet mijn schoen op als dat gebeurt. Die belofte wil ik niet helemaal doen, want je weet het natuurlijk nooit in voetbal. Maar nee, dan moet het wel echt heel gek lopen. Spelen tegen een fantastisch Bayern München... dat nu al 23 wedstrijden op rij ongeslagen is. laatste 11 wedstrijden gewonnen. Enorm potentieel. En Bayern neemt, ondanks het feit dat ze met drieën hebben gewonnen in Londen... deze wedstrijd zeer serieus. Nou ja, dan moet Arsenal... dat toch wel een heel matig seizoen doormaakt. Echt kilometers boven zichzelf uitstijgen. Ja. Nee, dat gaat niet maar gebeuren. Als de kans er ligt, waar ligt hij dan? Ja... Waar zit de zwakke plek zeggen. van Bayern bijvoorbeeld, als hij er is? Nou, de, ze hebben een fantastische verdediging, Bayern, om te beginnen. Uh, nauwelijks tegen doelpunten Moet je nagaan, in de Bundesliga hebben ze op dit moment... tien tegendoelpunten na 25 wedstrijden. Ja... Ja, nou dat ja, zegt goed. alles eigenlijk. Ja, wat moet ik dan nog meer zeggen? Ja. Uh, maar jij gaat morgenavond hopelijk wel het een en ander zeggen. Uh, uh, Arjen Robben, gaat hij meedoen? Ja, die verwachting is uh, uh, zeer aanwezig. Dat heeft te maken met de blessure die Frank Ribéry heeft opgelopen... in uh, de wedstrijd afgelopen weekend tegen Düsseldorf. Ribéry speelt zeker niet. Robben was weer geblesseerd. Uh, lichte spierblessure, maar dat schijnt allemaal goed te zijn. Dus... Hij gaat waarschijnlijk spelen, van zit... de linkerkant. En dan zit het aan de andere kant. Kan Arsenal met een sterkste opstelling verschijnen? Nee, want uh, Wilshire is uh, weer geblesseerd geraakt. Nou, dat is eigenlijk hun belangrijkste speler op het middenveld. Uh, uh, ook al de hele tijd de ene na de andere blessure. En uh, nu was hij eigenlijk terug, maar weer problemen met de enkel. Dus uh, die is er niet bij. En uh, dat, uh, dat is een groot gemis. En ook Podolski uh, zal niet kunnen spelen. Die is niet meegekomen vanuit Engeland naar Duitsland toe. Dus ja, ik zie het uh, heel somber in voor Arsenal. Ja, normaal gesproken dus de uitschakeling van Arsenal. Vorige week werd Manchester United uitgeschakeld. Titelverdediger Chelsea en Manchester City vlogen er in de poolfase al uit. Um, hoe reageren ze daardoor eigenlijk op in Engeland... waar we toch gewend waren dat er twee, zo niet drie, ploegen in de halve finale zelfs meededen? Ja, dat is wel weer van, van even geleden, want het verval dat ja. is toch al wat uh, wat eerder ingezet dan dit seizoen. Ja. Maar um, ja, is de ene wordt wat realisme. Wordt er wordt gezegd van ja, oké, okay, uh, dat zijn de fluctuaties in het topvoetbal. Dat zijn cycli. Uh, de ene keer doet het ene land het een aantal jaren goed. Dan komen er andere landen. Dan wordt bijvoorbeeld uh, Duitsland genoemd. Ondanks het feit dat uh, Schalke nu is uitgeschakeld door Galatasaray. Uh, doet Duitsland het natuurlijk fantastisch met Bayern, met, uh, met Dortmund... Um, dus ik, wat dat betreft uh, wordt Duitsland genoemd. Spanje doet al jaren mee. En Engeland nu iets minder. En, en dan wordt er natuurlijk ook uh, met de beschuldigende vinger gewezen... in de richting van Scheidsrechter Shakir... die rood gaf aan Nani in die wedstrijd van vorige week. Maar dat vind ik toch iets te makkelijk, hoor. Want uh, ik zie vrij veel Engels voetbal. En dat niveau, dat is allemaal helemaal niet zo geweldig... als we allemaal denken hier in Nederland. Um, in de top wordt er nog wel aardig gevoetbald... als ze tegen elkaar spelen. Maar in Europa... Nou, dan, dan zie ik toch meestal voetbal. United op eigen veld. Het ging niet uit van eigen kracht, maar liet Madrid het spel maken. Dat was eigenlijk in Bernabeu ook al het geval. Nou, Arsenal hoeven we niet over te hebben. 3-1 thuis verloren tegen, tegen Bayern. Um, Manchester City gaat eruit als laatste in een pool met, uh, met Madrid, Dortmund en Ajax. En Chelsea... Nou ja, die wonnen dan voor, vorig jaar met, met afschuwelijk antivoetbal. Maar uh, dit jaar eigenlijk ook uh, geen kans gehad uh, tegen uh, in de pool met Schachtar en uh, Juventus. werd echt weggespeeld in Turijn. Ja. ja, dat zijn toch wel tekens aan de wand hoor. Ja, en, en waar, maar waar is Engeland dat dan kwijtgeraakt? Is dat dan gewoon zoals jij zegt de fluctuatie van het voetbal? Of kan je ook ergens de vinger echt op de zere plek leggen? Ik denk dat uh, een van de belangrijkste redenen is dat ze maar blijven kopen, kopen, kopen, kopen. Want kijk, ze hebben natuurlijk uh, geld als water. Uh, dat geld dat komt van buitenaf. Dat geld dat komt door uh, enorme uh, bedragen die worden neergelegd voor de, voor de competitie, voor de Premier League. Televisierechten dus. En uh, ze weten van gekkigheid vaak niet meer wat ze moeten doen met al dat geld. Dus ze kopen heel veel spelers en vaak ook middelmatige spelers. Er wordt ongelooflijk veel salaris voor betaald. Maar die gasten die moeten ook spelen. Maar... Uiteindelijk zie je bijna geen team opstaan. Echt team. Uh, United uh, werkt al jaren gedegen met, uh, met een vaste kern en een vast beleid. Uh, maar daar blijft het wel zo'n beetje bij. Arsenal heeft het natuurlijk uh, jarenlang geprobeerd met Wenger. En dat, dat zag er goed uit. Mooi voetbal. Maar daar zijn de goede spelers weggekocht door Manchester City. Het, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om hier eventjes in een paar minuten uh, te bepalen... waar het fout gaat in het Engels voetbal. Maar ik denk dat dit wel oorzaken zijn die meespelen. Ja. Je ziet duidelijk nog meer echt jongens uit, uh, uit Engeland zelf... Die, uh, die, die belangrijk zijn, die doorkomen. Dat is meer uitzondering dan regel. Ja. Nou, het is aan Arsenal morgen om het tegendeel van ons verhaal te bewijzen. Jeroen, we horen jou op televisie. En uh, natuurlijk ook op Radio 1 te beluisteren. Bayern München tegen Arsenal. Jeroen Gutter, dankjewel. Oké. Okay. Honkbal dan. Bij de World Baseball Classic is Nederland door de nederlaag van vandaag... tegen Japan, het was 10-6 voor Japan, tweede geworden in de pool. En daarmee speelt Nederland nu maandagnacht. Even wachten nog dus. Om twee uur de halve finale. Charles Urbanus, oud bondscoach onder andere... en commentator bij Studiosport. Goedenavond. Henry, goedenavond. Oranje speelt, laten we wel zijn, hè? fantastisch toernooi. Maar Japan was wel twee keer heel duidelijk te sterk. Is dat nou, ligt dat aan Japan of het feit dat Nederland... geen constant topland is nog. Nou, je bent een absoluut uh, topland als je twee keer van, uh, van Cuba weet te ja, winnen, want die staan nummer één top in, in de wereld. Um, uh, Japan speelt op dit moment ongelooflijk uh, goed en vergeet niet dat Japan uh, in de laatste twee uh, edities van de World Baseball Classic uh, die gewonnen heeft. Um, dus, uh, ja, Japan heeft eigenlijk in de wedstrijden tegen Nederland... Uh, Super goed gespeeld. Nederland ietsje minder tegen Japan, maar wel weer ongelooflijk goed tegen Cuba gespeeld. Ja, veeg die wedstrijden samen tussen Nederland en Japan? Dat was twee keer binnen een paar dagen. Je zegt al Nederland ietsje minder gespeeld. Geldt dat voor beide wedstrijden? Um, nou, de, de Nederlandse werpers hadden eigenlijk wat problemen om uh, uh, die ontketende slagploeg van, uh, van Japan tegen te houden. En Japanse honkbal karakteriseert zich door heel gedisciplineerd honkbal. Ze zijn wat dat betreft ontzettend uh, gedegen, gedisciplineerd. Ze kennen hun slagzone heel goed. Ze slaan eigenlijk alleen op, uh, op goede ballen. Het typeert de hele landse aard. En uh, ze hadden eigenlijk tot op de eerste wedstrijd uh, tegen uh, Nederland maar heel weinig uh, homeruns geslagen. En uh, in die wedstrijd, uh, de eerste wedstrijd dan tegen Nederland kwamen ze. Echt ineens door. De eerste slagman uh, sloeg een homeren. En dan is het soms net alsof dat vlammetje uh, ja, doorslaat naar, uh, naar de rest van het team. Toen kwamen er uh, nog vijf homeruns in, in die wedstrijd. Uh, en ik denk dat dat Japan wel heel erg goed heeft gedaan. Dus die, die zitten eventjes in een, in een flow. Uh, vooral uh, aanvallend. En ze zijn wat dat betreft erg moeilijk tegen te houden. Ja, nou ja wie weet in de finale. Hè, want dat is dan de eerste volgende keer dat Nederlandse kan tegenkomen. We hebben twee rondes gehad nu. Ben jij zo, net zo verbaasd over de tweede ronde van Oranje als over de eerste? Nou, ik ben uh, eigenlijk heel, uh, heel erg verbaasd over het feit dat ze um, met name in de tweede wedstrijd uh, tegen, tegen Cuba zo uh, fantastisch zijn, uh, zijn teruggekomen. Ja, die en ja, zeg maar, en, en eigenlijk dus ook ja, die grote nederlaag Japan. Toen zag iedereen Cuba voor de tweede keer komen. Die hadden ook korte metten gemaakt met Chinese Taipei. Die stonden ook te meppen als wat. Dus we hadden eigenlijk allemaal zoiets van, goh, kan Nederland dat, uh, dat doen? En vergeet niet dat uh, het Nederlands team ook twee, drie belangrijke blessures uh, kreeg Eigenlijk in die, in die wedstrijd tegen Cuba. Bernardine raakte geblesseerd, Valentin raakte geblesseerd. Geblesseerd. Dat waren hun, hun topslagmensen. En toch was het team in staat om uh, van een achterstand uh, terug te komen in de achtste En alsnog uh, te winnen. Dus ik denk dat dat wel enorm de kracht is uh, uh, van het Nederlands team. Ook in de tweede ronde. Dat ze misschien... Uh, overal en uh, zeker in, in, in de diepte van hun werpers uh, de, wat minder kwaliteit hebben. Maar dat ze echt als team uh, spelen en, een, uh, en, en, en wat dat betreft een hele goede prestatie leveren. Ja, met als gevolg een halve finale plaats in een toernooi... waar alle beste spelers van de wereld, ik zeg het nog maar een keer, gewoon bij zijn. Ja, uniek. Uh, uniek. Ja, inderdaad. Uh, nou wordt de volgende tegenstander, ja, het zijn er nog een heleboel, hè... Dominicaanse Republiek of Puerto Rico of Amerika of Italië. Wat wil je graag? Nou ja, die, uh, dat is wel heel leuk natuurlijk. Uh, want die spelen nu pas hun, uh, hun tweede ronde. Die, uh, de, uh, wat Nederland en Japan dus uh, uh, nu net gespeeld hebben. Die moeten dus uh, uit Tokio naar, naar San Francisco. Dus vandaar dat ze even wat tijd nodig hebben om te acclimatiseren. Dan gaan we naar die pool. Daar is uh, eigenlijk Italië heel verrassend uh, geplaatst voor die tweede ronde. Uh, die hebben eigenlijk ongelooflijk uh, goed gespeeld met... Uh, met veel ervaren jongens uh, die ook prof spelen uh, uh, in Amerika. Een absolute outsider. Ja, iedereen kijkt uh, Henry, naar, uh, naar Amerika. Want daar zitten echte grote sterren uh, spelen daarin. Maar die hadden het eigenlijk in de eerste ronde ongelooflijk moeilijk. En hebben uiteindelijk met de hak over de sloot uh, gewonnen tegen, tegen Canada. Zijn door. Ik verwacht dat die, uh, omdat ze zoveel kwaliteit in huis hebben, uh, steeds beter gaan spelen. Dus absolute kans hebben uh, om door te gaan. En de andere kans hebben die ik echt tip... is, is de Dominicaanse Republiek. Dat is uh, misschien een heel klein eilandje, uh, zeg maar. Maar hebben ongelooflijk veel, uh, veel talent... Met, met een hele dynamische uh, ploeg, eigenlijk toch wel een beetje vergelijkbaar met, met, met Cuba. Alles in huis, snelheid, uh, power. Dus als je het mijn predictie, uh, mijn, mijn voorspelling uh, vraagt, Amerika en de Dominicaanse Republiek. Oké, okay, Shalom Urbanus, dankjewel. De komende dagen gaan we dat meemaken. En maandag dus Nederland in de halve finale. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Mieke van der Wijze zometeen met met het oog op morgen. En wij zijn er morgen weer. Onder meer dus met Bayern München tegen Arsenal. Graag tot dan. Het wordt 12 uur. Middernacht. Het is stil. Het is donker. En u luistert naar Radio 1. Ik ben vlijtig. Maar met hele grote tegenzin. In Casa Luna is mijn gast kunstenaar Armando...